van drie uur. met het NOS-journaal. De chauffeur van de melkwagen die was opgepakt na de botsing met een trein gisteren bij Winsum is weer vrijgelaten. Hij is net als de machinist verhoord over het ongeluk. Beide blijven nog wel verdachten in het onderzoek. Inmiddels is de Arriva-trein die ontspoorde na de botsing voor de helft opgeruimd. De laatste treinstellen worden met een hijskraan uit het weiland getakeld en op vrachtwagens gezet. Daarna kan ProRail beginnen met het herstellen van het spoor. Bij het ongeluk raakten 18 passagiers van de trein gewond. Bij de Sinterklaasoptocht in Leiden hebben tientallen mensen gedemonstreerd tegen Zwarte Piet. De gemeente had met hekken het speciaal vak voor hen gemaakt langs de route van de intocht. Er waren ook voorstanders van Zwarte Piet in de stad. De politie heeft de twee groepen gescheiden. Ze riepen wel leuzen naar elkaar. Volgens Omroep West is een Zwarte Piet opgepakt omdat hij provoceerde. Ook in Geleen protesteerden voor en tegenstanders bij de intocht van Sinterklaas. Daar is voor zover bekend niemand opgepakt. Kerstmarkten in Duitsland worden dit jaar nog strenger beveiligd dan vorig jaar... vanwege de aanhoudende terreurdreiging. Voor zover bekend is er geen acute dreiging... maar voor de zekerheid wordt er in sommige plaatsen extra politie ingezet. Zo moeten bezoekers van de kerstmarkten in München en Berlijn... rekening houden met tassencontroles. Er zal ook meer toezicht zijn op de kerstmarkt bij de Dom in Keulen... Aanleiding daarvoor zijn de massale aanrandingen tijdens Oud en Nieuw. De politie heeft zes verdachten opgepakt in verband met een steekpartij... in een winkelcentrum in Kampen. Daarbij raakte een man uit Kampen licht gewond. Hij werd vanochtend neergestoken na een woordenwisseling. Getuigen zagen mensen in een wit busje wegrijden... dat de politie even later zag staan op een parkeerplaats. De drie mannen en drie vrouwen die in het busje zaten zijn opgepakt. Wat hun rol is bij de steekpartij wordt verder onderzocht. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In het noorden kan nog wat regen vallen. Het is ongeveer 7 graden. Morgen bewolkt, regen en veel wind. Er is kans op zware windstoten tot wel 100 kilometer per uur. 11 graden wordt het morgen en daarmee is het iets zachter dan vandaag. Dit is DFM. Verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Dus uh, dat is een heel spannend race-evenement. Ik zou zeggen, uh, als u tijd en zin heeft en u bent een race-fan... ga dan even naar het Park Zandvoort om dat live mee te maken. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En ik ben heel benieuwd hoe die Willem het van uh, Radio 2 heeft. Ja, ja. Die overlopen. Ja, die zijn er ook. Ja, die zijn er ook. Gezellig. Onze collega's van Radio 2 zitten trouwens uh, heel wat oud-ZFM'ers, hoor. Kijk, kijk, kijk. Dus, uh, dat is altijd leuk.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 Ja, deze serie gaat hij werkelijk nooit vervelen, hè? Jorge Gago in stol de show. Ja, dadelijk gaan we naar uh, Zeeland.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 Maar eerst gaan we even naar buiten toe. Ja...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 Um, maar goed. Ik, ik, ik, ik, ik zie er wel potentie dat komt wel goed. Nou, als je dan even aan, uh, aan de jongens van Radio 2 vraagt of we het draaiboek vast kunnen krijgen van hun... Dan, uh, Precies, zei al... want dan, uh, doen <lacht> dan doen wij het wel volgend jaar. wij het wel volgend jaar hier. <lacht> nou, ik moet heel eerlijk zeggen, toen straks werd er tegen mij gezegd... Uh, van, je hebt me even bij de heer komen. Nou, ik zeg, hij niet even, dan wacht ik liever even. <lacht> ja, ja, ja, heel goed. <lacht> Heerlijk. Nou, genieten van uh, daar, uh, Willem. Al oh, die optreden. Uh, Zit je nou in zo'n uh, zo huisje? Ja, een, een, appartement, een appartement is dat. Het is, uh, je hebt hier dus huisjes en je hebt appartementen. Het is verschillend. Oké, okay. uh, okay. jij bent van het uh, luxe resort. Een appartement. Ik ben van het luxe, luxe resort, ja, ja, ja. Ik heb gezegd van tevoren... Van ik wil graag een huisje hebben uh, met een hele grote open haard. Nou, die heb ik gekregen. Oké, okay, nou. Vanavond heb je nog de, de, de, de Saturday Night Party. Bluff komt nog langs vanavond. En morgenmiddag natuurlijk... Uh, in de ja. Market Dome UB40. Ja, Bluff, Wipnus en Pim is er vanavond nog. En dan uh, Danny Vera die is op dit moment uh, bezig. Uh, dan mooi en UB40. En uh, dat wil, ik wil het nog even zeggen voordat ik uh, even ophang. Uh, <kacht> Zondag Kom. is er iets heel wat leuks in de Market Dome. Dat is weer nieuw, dat schijnt hele trend te zijn. Het heet Silent DJ. Silent DJ? En... Hoe, wat moet ik daarbij voorstellen? Die zegt niks. Ja.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 Een kijkje in de keuken. Ja, en ben je een rat tegengekomen, toevallig, of niet? Nee, wel bitterballen. Wel bitterballen, nou. Maar, maar ik hoop het wel dat ik een rat in de keuken kom. Dus. Ja, nou ja, je gaat hem nu horen in ieder geval. van jouw favoriete band, Jubi 40 Dankjewel Willem, ja, en veel plezier daar. Doei, doei. Doei.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 Thank you. Vrijdagmiddag tussen 3 en 5 uur dan hoor je ze bij CFM de 40 beste plaat uit Europa in de Euro Breakdown. gepresenteerd door collega Maurice Milder. En ook deze plaat komt in onze eigen hitlijst. Zeker voor je Bruno Mars. De nieuwe single 24K Magic in the Air. Ja, zo dadelijk even met de agenda, maar eerst even een ander uh, kort bericht nog. Handhavers, trots op hondenbezitters. Mag ook wel eens een keer gezegd worden.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 Ik zou zeggen, sluit u aan en uh, pak ook uh, zo'n zakje... en ruim de uitwerpselen van uw hond op. Dus zometeen de evenementagenda. Gaan we nog naar de kermis in Zandvoort? Nee, hè? <lacht> nee, God, ja. nee, nee, nee, die zit er niet bij. <lacht> maar wel heel veel andere evenementen. Je hoort het zo dadelijk. Eerst gaan we alleen naar de kermis. Hier is Thijs Boontjes.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 Deze van Fifth Harmony. Je hoort de flex all in my head. Jawel, 10 minuten voor vier stand voor goede middag.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 Het concert begint om drie uur en de kerk gaat open om half drie. En s'avonds lekker naar de radio luisteren tussen zeven en negen... naar ZFM Klassiek. Ik wou zeggen, doe ze gewoon allebei. Allebei? Nee? Ja, allebei. Hoef je dus niks te missen. Morgenavond Ruud Jansen tussen zeven en negen met ZFM Klassiek. Zeker de moeite van het luisteren waard. Nou, uur twee zit er alweer op voor ons, Albert-Jan. Tijd vliegt weer voorbij, hè? Time flies, hè? Yeah, fun. <laughs> ja, ben je er happy van. Maar zo dadelijk zijn we er nog één uur met Zandvoort op zaterdag. Laatste plaats voor nieuws en weer van vier uur. Roy nu tossing en turning. Hier is Windjammer.